2 uur. met het NOS journaal. In de Gazastrook wordt een Israëlische militair vermist. Volgens Israël is hij mogelijk ontvoerd. Over de identiteit van de militair is niets bekendgemaakt. Het humanitaire bestand in de Gazastrook heeft niet meer dan een paar uur stand gehouden. Israël zegt het bestand vanochtend rond 11 uur op nadat er over en weer werd geschoten. Het was de bedoeling dat de gevechtspauze zeker drie dagen zou duren. De Palestijnse artsen melden dat in de loop van de ochtend 70 Palestijnen zijn omgekomen. Aan het onderzoek naar de ramp met vlucht mh 17 werken zo'n 840 Nederlandse politieagenten mee. 750 van hen zijn in Nederland, de andere 90 zitten in Oekraïne. Ze staan nabestaanden bij en werken mee aan de identificatie van de slachtoffers. Het onderzoek naar de vliegramp is het grootste strafrechtelijke onderzoek dat ooit door Nederland is gedaan. Dat komt onder meer door het grote aantal slachtoffers en doordat de rampplek in het buitenland is. De politie benadrukt dat de inzet van agenten niet ten koste gaat van het reguliere politiewerk. Uit het hoofdbureau van de politie in Parijs is ruim 50 kilo cocaïne verdwenen. De drugs lagen achter slot en grendel in een magazijn van de antidrugseenheid. Maar toen een agent gisteravond ging kijken lag er niets meer. De coke werd begin deze maand in beslag genomen bij het oprollen van een bende mensenhandelaren. De Franse politie heeft geen idee waar de drugs zijn gebleven. Een illegale rijles heeft in Zeeland voor een ravage gezorgd. Een lantaarnpaal en een huis in Hulst raakten zwaar beschadigd toen een meisje van 16 de macht over het stuur verloor. Ze mocht even in de auto van haar oudere vriend rijden, maar het ging mis toen ze vol op het gaspedaal trapte. De gevel van de woning waar ze tegenaan botste stortte gedeeltelijk in. Het meisje en haar vriend kregen allebei een boete. Het weer nog flink wat zon met af en toe wat bewolking. Tegen de avond kan een bui vallen. Het is 23 tot 27 graden. Morgen begint zonnig, later stevige buien, soms met onweer en windstoten. De temperatuur loopt iets op. Zondag in het oosten nog regen. In de rest van het land geregeld zon. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad aan 9 amsterdam alkmaar beknopend Velsen 4 kilometer. Aan 12 naar Utrecht, bij Woerden 4 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekmodovar. Giants naar memory lane, en zo zijn we begonnen hoor. De toon is gezet, zal ik zeggen. Ja, daarom mag ik ook altijd beginnen voor jou, hè, ja. Ruud? Ja, dat is leuk, dat is altijd handig. Dan heb ik altijd af, het, het naschot, hè? Ja, ja, maar, ja. klopt. Want, want, nee, maar dit begrijp je natuurlijk wel. Vorige week uh, die CD waar jij uitvoerig aandacht aan hebt uh, besteed. Ja. Een tribute uh, te, van Eric Clapton aan JJ Kale. Maar ja, dit was natuurlijk Eric Clapton nog samen met JJ Kale. Ja. Call Me the Breeze, vandaar. Ja. Ja, dat is trouwens de titelsong van, uh, van het nieuwe album, The Breeze. en Ik zeg het bijna, is elk zichzelf respecterend bluesbandje speelt dit nummer wel van, uh, van J.J. Kale. Ik heb het al in zoveel verschillende versies gehoord, maar dat is juist leuk. Uh, goed, J.J. Kale dus. De toon is gezet, zei ik al. Of zei je al, zei de vol. En uh, dan gaan we maar door ermee, hè? Ik uh, laat me verrassen. En de luisteraars ook natuurlijk. Ja, kan, kan je hier overheen dan? Eh? Kan je hier overheen? Nou, nou dat weet niet, een... dan gaat het me niet om. <laughs> Ik heb gewoon een, hier een prachtig stuk klaarstaan van die nieuwe cd van, uh, van Clapton uh, met zijn vrienden. En het is een unieke cd, hè, die heet uh, The Breeze. Dat hoorde u net. Uh, Appreciation of J.J. Kale. Want Clapton en uh, J.J. Kale waren hele dikke vrienden. En uh, hij is ook een beetje schatplichtig aan... Uh, Clapton is ook een beetje schatplichtig aan J.J. Kel. Natuurlijk, omdat zijn grootste hits... Uh, zoals bijvoorbeeld uh, After Midnight en Cocaine... Dat zijn natuurlijk composities van J.J. Kel. Daarom een, een album dat hij gemaakt heeft... Met een aantal illustere vrienden. Ik uh, noem u eventjes Mark Knopfler. Ik noem u even Tom Petty. En ik noem u Willie Nelson. Ik noem u ook Don White. En ik ga een nummer draaien... Van die nieuwe CD van Clapton... Uh, met, met, waarbij Mark Knopfler de hoofdrol heeft En de nummer heet Someday Mark Knopfler, Eric Clapton Tom Petty en nog veel meer moois Was hem dan Mark Knopfler Samen met Clapton, uh, Tom Petty en aanverwant uh, mensen uh, van het album The Breeze. An appreciation of JJ Kale. Nou, Albert-Jan, ik ja. ben benieuwd. Nou, ik moet zeggen, je kan goed terug. Je bent echt uh, keurig <lacht> keurig. Ge, ge, ja hoe noem je het? Ja, ja, ja, ja tegenaanvalletje. Ja. Ja. Maar ik ga je van je stuk brengen. Oh. Ik bedoel, het is heel verleidelijk om natuurlijk uh, in deze, deze hoek te blijven. Maar het gaat erom, hoe reageer je hier nou weer op? Ja, ja. En uh, ja, dit swingt er ook over. Juan Luis Guerra, La Bidobina, live. Oye, me dio una ja. fiebre el otro día. Porque él sabe tu amor, Cristiana. Que pa'a parar de fermería yo tené seguro en cama Y me inyectaron suero de colores hey. Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores hey. Al ver mi corazón como la tía Oye, me traquearon hasta el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona, no Solo tuve su vida mía. Geweldig. Dit, ja, dit is uh, echt heerlijke muziek. Ja, en, ik zag je zingen, ik zag je meeswingen. Ja, ik zag jou zelfs meeswingen. Ja. ja, nou, dat doe je niet zo gauw. Nee, dat doe ik niet zo gauw. Maar ik bedoel, dit, kan, je dit, kan je hier nog overheen, denk je? Tuurlijk. Nou, voor... totaal geen probleem. Meer. Verras de luisteraar en verras vooral mij. <lacht> een aantal weken geleden, dames en heren, heb ik u dit al eens laten horen. Want een aantal weken geleden ontdekte ik dit uh, in, een, uh, in een Braziliaanse box, zou ik maar zeggen. Het is een, een eeuwenoud nummer dat dateert al uit het, het begin van de vorige eeuw. Toen was de eerste versie er al van. Volgens mij is de eerste plaatopname er in de jaren twintig van gemaakt. En daarna zijn er nog heel verschrikkelijk veel opnames van dit beroemde Braziliaanse nummer uh, gemaakt. Ehm... Um... Maar nu heb ik een... een, een uh, ik, ja, ik heb hem al zeer laten horen... maar ik, doe, ik gooi, gooi hem er nu als antwoord in... en ik weet zeker dat hij scoort. Uh, een hele aparte combinatie... namelijk van Bebel Gilberto... dat is uh, de, de dochter van, uh, van Astrid, als ik het goed heb. Maar dan in combinatie met een... klassiek concertpianist. Lang Lang. En die hebben samen een hele unieke versie gemaakt... van het hele oude... Tico Tico. O tico tico tata, outra vez aqui. O tico tico tá comendo meu fubá. O tico tico tem que se alimentar. Que vai comer umas minhocas o pomar. O tico tico tá outra vez aqui. O tico tico tá comendo meu fubá. O tico tico tem, tem que se alimentar. Que vai comer umas minhocas o pomar. Mas por favor, dirijo o bicho do celeiro. Porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Er is een tikje em cima in meu kruipen. Er is een tikje verwerkt. Ik heb er een paar stappen Ik heb er een paar stappen gezet. Ik heb er een Ik heb een paar stappen gezet. Ik heb er een O tico, tio, trata, outra vez aqui, o tico, tico, tá comendo meu popa. O tico, tio, tem que se alimentar, que vai comer é mais no pupa. O tico, tio, tio, trata, outra vez aqui, o tico, tchau, tá comendo meu popa. O tipo, tchau, tem, tem que se alimentar, que pra comer é mais no poupá. Samen met. Uh, kom, nu. Geus genoeg geweest. Uh, baby Joe Samen met Lang Lang. De bekende uh, Chinese conceptpianist. Het dat heet het Tico Tico. Nou. nou. Ik moet zeggen, het, het, het, ik had verwacht dat je zou komen met iets van een cover van de girl from Ipanema of zo. Nee. Maar nee, nee. Wat dat betreft uh, verras je me positief. Ja. Dat is een, een mooie klassieker. Vind ik wel. Wij gaan door. Ja. We gaan naar Italië. Oh. 2012, 5 oh. december. Oh. En dan kennen ze Sinterklaas niet. Nee. Maar wel Eros Ramazzotti live. Oké. Okay. Seba una canzone. Ah. Pizza canzone. Pizza muziek. Seba Stase, una bella canzone. Sei già, basta, seja. basta seja. Se così Fosse così L'ho sidobre per tornare per farsi sentire di più hey! Se basta se ora canzone dedicaat aan tutti quelli che non hanno avuto ancora niente, e sono da sempre, Dedicato a tutti quelli che Ramazotti Live! Wow, wow. Ja, ja, Italië. En, ja. en geweldig toch? Geweldig. Dat is het mooie van die live uitvoering. Ja. Zo'n volle zaal met gillende dames. Nou. Ja, daar, daar doe jij het vooral voor. Denk ik. Nou, die muziek. Maar dat bedoel ik, had een hele andere uitvoering dan dat, dat, dat, dat, dat ja, keurig nette, ingeblikte cd-werk. Maar hier zit het ja. leven in. Ja, dat is waar. Ja, ik heb persoonlijk niet zoveel met Italië als ik hier ben. Maar oké, okay, dat, dat, dat mag. Dus ik ga, de, ik ga het land met gezwinde spoed. Ah, ver, verlaten? Verlaten, Ik wil uh, van die autostrade af en zo wegwezen daar. Want uh, straks komt Berlusconi nog achter me. Moet ik niet hebben. Uh, ik ga naar een uh, land waar, waar eigenlijk uh, iedereen muzikaal is. Waar het land waar iedereen muziek is. Zet vier van die gasten bij elkaar en. Er wordt muziek gemaakt. Dat is zo leuk. En zelfs in de pubs, in de kleine kroegjes... zetten ze bij elkaar en hup, er is muziek. En daarom heet het album, wat ik hier nu ook ook The Greatest Pup Songs. Ja. Nou, hier komt ie. de Dubliners. Heel anders, maar wel leuk. Molly Malone. Dublin's fair city Where the girls are so pretty I first set my eyes On sweet Molly Malone As she wheeled her wheelbarrow Through streets broad and narrow Crying cockles and mussels geheel iets anders. Ja, dat is ook, dat is ook dat verrassend. Maakt, dat maakt het ook juist zo leuk. Gewoon uh, na al die enorme berg Harry en zo, met al die, die zenuwachtige en uh, neurotische gitaristen die en dan gewoon zoiets lekker tegenaan een uh, eenvoudige pubzong. En dat ja. vind ik zo, dat vind ik nou weer leuk. Ja, die dubbelenders dus. En uh, dat heet uh, Molly Malone. Nou jij weer. Ja, nou ja goed, je, je bedoel, je gaat wel een hele andere weg in. Ja, dus, uh, maar goed, in ieder geval uh, even een, een, een rustpauze. Dit is ook een gouden ouwe. Oké. Okay. Snowy White. Okay. Birds of Paradise. Ja, Zo'n live-uitvoering zo live is a ah, langer dan op de gewone LP. Ja. En hier zit een gitaarsolo in waar je toch echt kippenvel van krijgt. Ja. Jij natuurlijk weer niet. <laughs> dat zeg ik helemaal niet. Dat zeg ik helemaal niet. Nou, goed. Goed. Het zal uh, zo 1968 geweest zijn, uh, dames en heren, dat ik kennis maakte met dit nummer. Ik zat toen natuurlijk in de Soulful Blues Quality, Band. En uh, wij speelden heel veel muziek van Otis Redding en Atlantic Soul en zo. Tot op een gegeven moment uh, de gitarist met dit nummer aan kwam zetten. En uh, wij speelden hem dus ook. En het is echte blues. Ja, B.B. King. En het heet Don't Answer the Door. don't want your sister coming by Because the little girl, she talked too much If she want to come by to visit us Tell her to meet us Sunday down at the church Cause I don't want a soul, baby Hanging around my house when I'm not at home Your mother wanna visit us. Tell her I get home about to break a day. And that's too late to visit anybody, baby. So tell her to please stay away. Cause I don't soul, baby. Hang around my house when I'm not at home. You don't open the door for anybody, baby Oh, when you're home And you know you're all alone Now if you feel a little sick, baby And you know you're home all alone I don't want the doctor at my house, baby You just suffer till I get home Cause I don't want a soul, baby Hanging around my house when I'm not at home Ja, dat roept weer allerlei herinneringen op. Uh, wij speelden toen de tijd, ik speelde toen ook in de Soul of Blues. -quality. We hadden een optreden in de Sociëteit Blitz aan de Ramplaan in Haarlem. Dat zullen sommigen zich nog best wel herinneren. En wij speelden dit nummer altijd. En voor mij als organist was het, was het eigenlijk drie keer niks. Hè? Want het enige wat ik mocht doen was drie akkoordjes aanhouden. En dan nog niet eens ritmisch, maar het moest doorklinken ook. Dus ik zat constant zo met die, met die vingers op die toetsen. Op een gegeven moment had ik zoiets... Ik dat ik, ja, nou ben ik het zat. <lacht> nou ben ik het zat. En toen ging ik met dat orgeltje ging ik zitten wiegen. Dus ik pakte een, ik had zo'n klein orgeltje. Zo'n mini minicompact. Een heel klein orgeltje. Uh, en, en dan pakte ik het handvat beet. En dan liet ik hem helemaal naar voren gaan. Zo weet je wel. Helemaal naar voren. En dan weer terug. En, uh, nou ja, dat was een beetje de lachers op de hand te krijgen. Maar ja, wat gebeurde? Op een gegeven moment deed ik dat weer een keer. Ook, dat was in blits toen. En toen hadden die, die, diegene die voor ons dan meestal de spullen opzetten... die hadden de poten van het orgeltje niet goed vastgeschroefd. <lacht> dat, zat zo dat zat dan geschroefd met van die vleugelmoedjes. En dat zat niet goed vast. Dus wat denk je? Ik laat dat orgeltje van overwiegen. En hup, de flikkerde de poten, <lacht> <lacht> de flikkerde de poten eronder uit. Ja, toen moest ik hem wel vasthouden. En ik hoorde niet anders dat ik met een rogel op een knieën. Maar goed, dat was dus even een anekdote uit, uh, uit die tijd. Don't Answer The Door. Het is een hele oude blues uit nou, begin jaren 60, denk ik al. Van uh, natuurlijk BB King. Goeie, zware blues. Ja, echt een fantastische blues. Maar ik zei, ik luister, als ik zei dit, tijdens, de, tijdens dit nummer... Van, kijk, uh, uh, Ruud is een uh, echte Clapton-fan... En uh, ik denk, nou, dat, mijn, aan mijn BB King, dan komt hij niet aan. Dan ga je een beetje mijn, mijn muziek zitten te draaien. En, zo, de, in en de toen de zei je de historische woorden, in oorlog en liefde is alles, uh, alles geoorloofd. Alles geoorloofd. Ja, zo is dat. Ook nou, in battles. Ik ga je trouwens even redden uit die zware blues. dan oh. blijf je daarin hangen natuurlijk. Ja, dat maar, denk ik Maar wel. goed, ik doe dat langzaam met een bruggetje. Het zou jij... er bijna deprive worden. Dan kan je weer uh, rustig je, je tegenzet bedenken. Oké. Okay. We gaan eigenlijk terug naar... Ken je die Cosby Show nog? Ja. Nou, Dat was een favoriete tv-programma waar ik altijd naar keek. En uh, er was een scène in van uh, die, die, dat kleine dochter toen, Olivia. En die begon te dansen op het volgende nummer. Ray Charles. Nighttime is the right time. En the nighttime is the right time, zo heet het toch? Ja, klopt. Ja, ja oké. Okay. Maar als je dat dan ziet in die tv-serie... die hele familie Cosby die staat daar op te swingen, jongen. Dat ja. werkt helemaal te gekke scène. Ja, geweldig. Verweldig. Goed, uh, en ik, hoop, ik hoop dat ik jou een beetje op het pad heb gebracht nu. Nou, dat weet ik niet. Of van het pad af, kan ook. Ik kan ook van het padje af zijn. <laughs> Even kijken, hoeveel tijd hebben we nog? Oh, kan nog mooi. Ja, het wordt even spannend. Ja, het wordt even spannend. Ik denk dat ik het laatste nummer heb. Ja, of gaan we nog nu door? Nee, oh, nee, nee. We gaan nu door. Okay. Dat is aan de ja. luisteraars. Die mogen op een gegeven moment zeggen of dit een vast programma moet worden. Of dit af en toe moet blijven. Ja, nee, ja oké. Okay. Goed. Uh, ben Eking. De meneer die uh, heel veel uh, gedaan heeft. Uh, heel veel prachtige liedjes geschreven heeft. En heel veel soul artiesten geïnspireerd heeft. Zijn bekendste nummer is natuurlijk by me. Maar die draaien we lekker niet. Ik draai, Here Comes the Night. is Benny King. Here comes the night See the stars In the sky Shining up above Night of love Darling, just you and I And here Comes the night How I feel to Your kiss Music fills the air everywhere. Night of magic and bliss. Think of the moments, the hours and hours that we were apart. Moments and hours that kept bringing showers of tears to my heart. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. and uh, here comes the night. Like the other before But tonight's divine You are mine Once more Think of the moments, the hours and hours that we were apart. Moments and hours that kept rain showers of tears to my heart. Oh, oh, oh, oh. And oh. well, here comes a night like the others before, but tonight's divine. You are mine once more. Here comes the night. Ben E. King. Ja, rustig rustig rustig. rustig, rustig, rustig. Nou, jij weer. Je hebt even niet opgelet, hè? Want meestal heb jij de uitsmijter. Ja. Hoeveel, hoeveel, hoeveel minuten hebben we nog? Nou, dat uh, gaat misschien nog wel even lukken, hoor. Nou, maar kijk. we zien wel. Laat Goed. maar horen. Uh, terug naar uh, prachtige muziek. Supertramp. This, this, this song seems to be real popular around the world... but I think no one quite gets it like the British... This is Breakfast in America. you live your life you go day by day like nothing can go wrong scars are made they're changing the Het is het misdadig om dit te moeten afbreken. Maar, maar goed, dat maken we volgende week vrijdag ruim. Het wordt goed wanneer wij Angela en ik zo live gaan zien. We in Temptation. The whole world is watching. Dit was The Battle of the Giant. Jammer dat ik dit moet afbreken. En wat dacht je, dat was super trap? Dat brak je ook af? Nee, nah, dat was afgelopen. <laughs>